De, Bruin met het NOS -journaal. de Amerikaanse oud-president Bill Clinton had geen idee van de misstanden die zetendelinquent Jeffrey Epstein beging. Dat zei hij tegen de onderzoekscommissie in het Amerikaanse congres. Clinton zei dat als hij enig idee had gehad van wat Epstein deed, hij hem zelf bij de politie zou hebben aangegeven. Clinton komt meermaals voor in de Epstein-documenten die zijn vrijgegeven. In de Italiaanse stad Milaan is aan het einde van de middag een tram ontspoord en tegen een gebouw gebotst. Daarbij zijn twee doden gevallen en raakten tientallen mensen gewond. Volgens de burgemeester van Milaan raakte de bestuurder mogelijk onwel. Een andere mogelijke oorzaak van het ongeluk is een wissel die verkeerd stond. Volgens Italiaanse media ging het om een nieuw type tram dat pas een paar weken geleden in gebruik is genomen. In zes gemeenten zijn standbeelden onthuld van inwoners die gaan stemmen. Op die manier wil het ministerie van Binnenlandse Zaken aandacht vragen voor de gemeenteraadsverkiezingen volgende maand. In Tilburg werd een standbeeld gemaakt van Simone en daar is ze blij mee, zegt ze tegen Omroep Brabant. Ik hoop dat het een krachtig symbool eigenlijk uitstraalt. En uh, de, mogen, ja, de representatie van de Tilburger die, uh, die mag daar echt aanwezig zijn. En niet alleen maar in beleid, beleid, beleid, maar in Tilburg zelf. Tennisser Tellen Griekspoor heeft voor de zesde keer in zijn carrière de finale bereikt van een ATP-toernooi. In Dubai versloeg hij de Rus Rublev in twee sets. De Rus Medvedev is morgen zijn tegenstander in de eindstrijd. Dat is voor Griekspoor zijn eerste finale sinds hij vorig jaar het Greville-toernooi van Mallorca won. Griekspoor staat op plek 25 van de wereldranglijst. Dan het weer, vooral in het midden en westen vanavond regen. Vanavond en vannacht is het droger en een graad of negen.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 That it's not a question of getting down, but actually how low you can go. Oh, Hannah, make it. Ik wil You're out of luck and you get yourself to play yeah. I'm bowing up for sure for losing yeah.